Goedemorgen, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. In Frankrijk zijn bij rellen vannacht weer honderden mensen opgepakt. De rellen zijn losgebarsten na de dood van een jongen van 17. Die werd vorige week door een politieagent doodgeschoten. En via social media werd daarna direct opgeroepen om de straat op te gaan... zei correspondent Frank Renaud eerder. Er worden boodschappen verspreid, oproepen gedaan om te gaan rellen... S nachts, om vernielingen vernieling aan te richten, om samen te komen om dat te gaan doen... De Franse regering wil dat de social media platformen dit soort berichten verwijderen. Een Nederlandse man van 47 is zaterdag omgekomen bij een hardloop evenement in de Oostenrijkse Alpen. Hij zakte in elkaar en viel zo'n 30 meter naar beneden. Een andere hardloper zou hebben geprobeerd hem te reanimeren en schakelde de hulpdiensten in. Maar dat mocht niet meer baten. De wedstrijd is daarna afgelast. Rusland heeft weer drone uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. In de lucht waren explosies te zien, waarschijnlijk van het luchtafweer geschud. Alle drones zouden zijn neergehaald. Dankzij westerse wapenhulp is de luchtafweer steeds beter in staat de Russische aanvallen tegen te houden. Gisteren op Internationale Peukenopruimdag zijn ruim 600.000 peuken geraapt. Dat meldt de organisatie daar. In meer dan 70 gemeenten in heel het land gingen duizenden mensen de straat op. Maar dat is nog lang niet genoeg, zegt de organisatie. 600.000 peuken is mooi, maar als je bedenkt dat er in Nederland elke dag 18 miljoen peuken op straat worden gegooid, dan hebben we maar 0,3% opgeruimd. Dat is een druppel op de gloeiende plaat. In sigaretten zitten veel gifstoffen, legde deze deskundige eerder uit. Je staat letterlijk in een tapijt van peuken. Als je bedenkt dat die dingen van plastic zijn, dat ze allerlei giftige stoffen afgeven, dat ze verschrikkelijk lastig op te ruimen zijn, ze worden door vogels en vissen voor voedsel aangezien, dan kan ik echt zeggen, het is nu tijd voor maatregelen.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 Vanwege de ziel- en marinedagen is het extra druk richting Den Helder. En dat merk je op de N9. Ook maar Den Helder tussen Julianadorp Zuid en Den Helder is de vertraging 25 minuten. Bijkomend probleem is dat de N99 nu in beide richtingen dicht is. Tussen Den Helder en Den Oever bij Annapalona. Want daar is namelijk een ongeluk gebeurd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Net VFM ZFM Jazz. let it go. Don't let it go. It may be the moment that may never happen to you every day. Please don't let it get away. Welkom terug bij Nog een uur Smiling Hour met Latin Jazz. Gebracht door Mr. Brightside, Edward Rauhorst vanuit de studio live in Zandvoort ZFM Jazz. Sarah Vaughan die, uh, maakte uh, tegen het einde van haar loopbaan en haar leven een uh, tweetrietal tal bossa nova albums. Uh, en daar hoorde je een nummertje van. Uh, van haar uh, album Copacabana met het, uh, het nummertje The Smiling Hour, Sarah Vaughan. Dus onverwacht misschien, maar het echte, uh, ja, die, die, dat album werd door de critici natuurlijk weer niet goed ontvangen. Uh, wat als voordeel heeft dat het vaak goedkoop te vinden is in de vinylbakken. Uh, en het kan je verzekeren, het is een geweldige album en daar hoorde je net een voorbeeldje van. Sarah Vaughan. Dus gaan we snel verder met een van de, ja, ook weer de pioniers, een van de huidige vaandeldragers van de Latin Jazz, is uh, Antonio Aldolfo. Ik heb hem vaker gedraaid. Hij droomde altijd van die pianist om met een big band te werken. Dat lukte hem uiteindelijk in rond 2018. De Orchestra Atlantica. En het nummertje wat je gaat horen, Afrika Bahia Brazil. Van de hand dus van uh, Antonio Aldolfo, de Braziliaanse hier nicht. Hier de kleuren, en spit van de kleuren. Hier palm palmbladen praat. Het stelen der snaren van de gitaren klinkt vol baal Brachten zangeressen Shirma Rouse en Kim Hoorweg een uh, lichtvoetig funky album uit? Met uh, een mix van Caribische muziek, jazzpop. Uh, en daarvan hoorde je onder de wuivende palmen, oorspronkelijk uit de jaren 30 van Nederlands Glory, de Klima Hawaiians. Die natuurlijk uh, die hadden dat, uh, ja, dat typische Hawaiiaanse Dat als een kenmerk. En dat hoorde je natuurlijk niet in uh, dit nummer uh, van het album Dedicated to You, Shirma Rouse en Kim Hoorweg. Um, iets anders. Trombonist Conrad Herwick, Amerikaanse trombonist. Die voelde zich als outlet van de Mingus Big Band geroepen Om het oeuvre van deze fameuze bassist Charles Mingus leven te houden. En dat deed hij door uh, Mingus' werk in een uh, Latin jazz-idioom uh, om te gieten. Uh, een, uh, twee, uh, twee jaar geleden, meen ik. Um, en uh, ja, daarvan gaan we een uh, stuk luisteren. Dat heet Hora de Cubitus. Van uh, dus die Conrad Herwig op trombone. Uh, met daarbij uh, ook nog uh, op dat album. Uh, bijvoorbeeld Randy Brecker op trompet. En ook Alex Scipiagin op uh, trompet. Um, ja, het is een geweldig album. Uh, the Latijnse side of Charles Mingus, het nummertje Hora de Cubitus. Comba! De Cubaanse Muizika Estrella Muizika die al een aantal Muizika in Nederland woont die uh, is regelmatig hier te bewonderen uh, op de Nederlandse podia... waar ze de Cubaanse muziek in uh, ere houdt. Um, op haar laatste album draait het uh, vooral om liederen van, de, van het platteland... en uh, ja, draait het rondom uh, Cubaanse vrouwen. Uh, Amor de Miliones van het uh, album Tierra... waarbij ze trouwens wordt bijgestaan door een groot gedeelte van de band... van Nueva Monteca: Mark Bischoff, Samuel Mark Bischoff op het piano... Samuel Ruiz op bas en Enrique Virpi op drums... en dan ook nog... Efraim Trio op uh, saxofoon. Vrije plaat, Tierra. We gaan even wat gas uh, terugnemen. ZFM Jazz De trombonist uh, Steve Turre uh, bracht uh, op zijn uh, album Generations een aantal uh, generaties muzikanten bij elkaar, waaronder een aantal jonge gasten, onder meer uh, zijn zoon Orion Turre en ook uh, Wallace Rooney Jr., uh, die in de voetsporen van zijn vader, wijle trompetist Wallace Rooney, is uh, getreden. Uh, daarnaast doen wat oudgedienden, dus mee, zoals uh, saxofonist James. Carter uh, levert een uh, hele gevarieerde praat... voor toepasselijke Generations dus getiteld. Met een uh, ja, aanstekelijke mix van hardbolpen, ballads, bluesy en groovy nummers. Um, brengt ons bij uh, een favoriete onderwerp in deze tijd van uh, samenzweringen. Uh, alles dat onder het tapijt wordt geveegd... is er natuurlijk de top 2023 cover-up. Een openbaar waar we juist... Jazzy covers van nummers uit de top 2000 uh, van afgelopen jaar uh, aan het uh, over het uh, voetlicht brengen. En we hebben weer een fraai nummertje gevonden: Chan Chan, dat kennen we van de Buena uh, Vista Social Club. Maar hier in een uitvoering van de Cubaanse pianist Alfredo Rodriguez. Te vinden op plek 410 in de top 2023 cover-up. Yes, Top 2023 Cover Up! Que me das tus después de las negociaciones De legende in de Latin Jazz is uh, Eddie Palmieri... de pianist uit de Puerto Rico... die samen met zijn broer Charlie... Die Latin jazz. In, vooral in New York in de jaren 60, 70. domineerde die Latin jazz scene. Met hier op vocale Lalo Rodríguez. En trouwens Ronnie Cuber op bariton sax. Die hoorde je daar ook nog van een album. The Son of Latin Music. Uit 1973. Uh, Una Rosa Española. Uh, ja, omdat het zo lekker is, die Eddie Palmieri. Uh, nog een nummertje uit het begin van zijn carrière, jaren 60. Met op vocale Ismael Quintana. Uh, van het album La Perfecta, uh, Bailare tu son. Zet hem frente en alto y camina bien rente alto, en alto. I mm mean -hmm. Lekker. Een van de oudste en leukste bands uit New Orleans is de Preservation Hall Jazz Band met als oudste lid uh, saxofonist Charlie Gabriel. 90 is hij inmiddels, Heb ik hier ook wel eens gedraaid. Die band die houdt zich wat minder strak aan de klassieke jazz-traditie uh, sinds een jaar of 10, 15. Uh, ze zoeken het avontuur door uh, ook Latin, jazz, funk, gospel en zelfs hiphop in hun uh, muziek te verwerken. En uh, daardoor zijn ze eigenlijk geslaagd om uh, relevant te blijven, denk ik. Uh, dit komt van hun trip naar, uh, naar Cuba een jaar of zes geleden. Uh, Tuba to Cuba heette dat album. Keep your head up. Met op de vocale de Cubaanse singer-songwriter... Emma Alfonso. Ja, we zitten echt uh, tegen het einde van het programma. Ik hoop dat je het uh, leuk gevonden hebt. Het, uh, de playlist komt natuurlijk weer te staan op uh, mengroeven.nl. En met een link naar de Facebook page van ZFM Jazz. Blijf luisteren naar ZM, uh, ZFM Jazz. Volgende week zit er weer iemand anders hier. Um, keep on jazzing, keep on grooving, keep on moving zou ik zeggen. Maak er een mooie zondag van. Adios, we gaan eruit met uh, uh, Arturo Ovaril en zijn Latin Jazz Afro-Latin Jazz Orchestra Congo Patria, Congra Patria. Tot ziens, adios. Oh. Zet de Jazz.